Lippen. Het hart van het vallen van een hand, het golft in jaren als de wind aanzet. Het zout op je lichaam en je lacht. De zon en je zachte lippen. Het hartst van het vallen van een hand, het golft in jaren. Als de wind aan zit En je zei Zachte lippen Het hardst van het vallen van een